FC Groningen heeft in eigen huis met 2-1 van ADO Den Haag gewonnen. De beide Groningse doelpunten vielen voor rust. Halverwege de tweede helft kreeg de Groninger van Dijk een rode kaart. ADO scoorde daarna het enige Haagse doelpunt. Het weer. Opklaringen. Vannacht lichte de vorst. Morgen weinig wind. Er is wat minder zon dan vandaag. Het wordt tussen 11 en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, we beginnen in Tulburg bij Willem 2, Roda J.C. Een strafschop voor Willem 2. Ondanks veel protesten van Roda Joachim in het strafschopgebied... gaat voor de bal die hij eigenlijk niet kan halen op een steekpaasje. Dan zit Wielaarten met de voet bij, maar uh, dit is geen penalty. Dit is veel te zwaar bestraft... Er zit nog wel even een arm in de nek bij Joachim. Er de zijn denk ik, die het door de vingers zien. Maar Joachim zelf, is dat verstandig? Staat nu voor de strafschop klaar. Daar is die bal. Rechts in de regenhoek. Het is 2-0. Na precies een uur spelen. En wat een beelde voor Willem II tegen Roda. 2-0 en Joachim wil het beter, want hij maakt nummer 6 van het seizoen Hij geeft hem in de strijd tegen het aanzien ongelijk. AZ, PSV en die houdt <laughs> 18,5 minuten gespeeld. Iets rustiger in Alkmaar, want hier moet de strijd nog ontbranden. Het is 0-0, 18,5 minuten dus gespeeld. En Toyvonen schoot de bal voor langs, maar dat is een van de weinige hoogtepunten... van die eerste 19 minuten van deze wedstrijd. 0-0 bij AZ, PSV. Herakles RKC, Richard van Maden. Ja, ook hier niet zo heel veel lawaai. Het is uh, Herakles dat verdient op voorsprong staat. 1-0 door de goal van Quans een kwartier alweer gespeeld in de tweede helft. Zojuist heeft RKC gewisseld. Daar is hij dan inderdaad gekomen. Chevalier de spits, de topscorer ook van RKC... dat nog een half uur heeft om iets te doen aan de 1-0 achterstand. Eerde vanavond won Groningen met 2-1 van ADO Den Haag. Laten we nu maar een echt muziekje doen. Reset voor assist Bruns met de assist en Marco Venovic scoort voor Herakles Almelo in de 65 ste minuut. En zo is het dus 2-0 voor de ploeg uit Almelo en lijkt deze wedstrijd tussen Heracles en RKC beslist. Het was een goede aanval hoor van de thuisploeg. Prima opgezet, heel bal vast aangenomen daar in de as van het veld door Heracles. Dan gaat de bal naar de zijkant, wordt de voorzet gegeven door Bruns en is het Weinovic die het uiteindelijk afmaakt. Maar aan de basis staat toch echt Everton die die bal daar heel goed afschermt en vervolgens naar de buitenkant speelt waar de ruimte ligt. Uitstekende voetbalgoal van Heracles Almelo en het is 2-0 tegen RKC Waalwijk. AZ-PSV dan, Andy. 23 minuten gespeeld, 0-0 de stand. De helft van het stadion juichte zojuist. Ook uh, dacht Gert-Jan Verbeek dat de bal erin zat. Even ging hij juichen. Maar toen zag hij ook dat de bal in het zijde werd geschoten. Wel erg hard door Adam Maher na een goede actie uh, samen uh, met Eltidoor. Uh, maar het uh, blijft 0-0 vooralsnog na 23 minuten spelen. Nu een uh, balbezit weer voor AZ. Dat was dus gevaarlijk voor het doel van Waterman. Overigens eerder dit seizoen was het 5-1 voor de Eindhovenaren. Onder andere twee keer Matas Die dus vandaag ook weer in de basis mag beginnen uh, in tegenstelling tot vorige week tegen Ajax. En misschien heeft dat er wel mee te maken... want hij scoort heel graag en veel tegen AZ. 5-1 toen dus met onder andere ook nog Van Bommel die scoorde. Het is nu heel anders. Het is 0-0 met Marcellus die naar binnen trekt. Bal kwijtraakt aan Van Bommel. Van Bommel banden voor naar, naar Matas. Matas bal even opzij op Mertens. En Mertens probeert dan de bal in de diepte te geven... maar het is nog niet goed, het is nog niet mooi. Bal onderweg aangeraakt. Uh, nee, niet aangeraakt. Zijn er nu twee ballen in het veld. Ook wel gezellig. Misschien dat je dan wat meer kans hebt. Nou, een ballenjongen had... Uh... Een van die twee ballen er snel uit. En dan gaat Maher de bal aan de voet dribbelen en naar voren spelen. Richting Eltydor. door. komt net niet aan. Via Marcelo en Hutchinson gaat de bal dan naar voren voor PSV. Kunnen ze snel counteren? Nee hoor, want daar zit Hendrik zo goed tussen. Het wil maar niet ontbranden deze wedstrijd voor ons nog. Het staat 0-0 na 24 minuten bij AZ-PSV. Ja, je kan dan leuk gelijk spelen tegen Ajax, tegen PSV, tegen Vitesse. Vorige week 3-3. Maar ja, Willem II, die moet je eigenlijk wel winnen erachter niet mee. 25 minuutjes nog voor Rode JC, om dat te bewerkstelligen. Lebedinski is ingevallen. Nu vier aanvallers. Lebedinski aan de linkerkant en nu wel met haastroep maken van de openingsgoal van Zeels naar voren toe. Richting missie. Jan tackle van achteren van Biemans. Net op de helft van Willem 2 nog. maar... Uh... Hij kan de bal niet veroveren. Uiteindelijk krijgt Roda die bal toch aan de linkerkant met Tamata. En dan mag Flederes van scheidsrechter Weggereef een vrije trap gaan nemen. Weggereef geeft makkelijk een penalty aan Joakim die ook nog een keer een joekel van een duik in huis had bij dat moment. En daar is die trap van Flederes opgepakt door doelman David Meul. Maar Roda moet straks niet de scheidsrechter gaan aankijken op het resultaat mocht hier een nederlaag worden geleden. Want daarvoor heeft Roda toch te weinig geboden bovendien. De ploeg van Brood heeft ondanks het ja, toch wat tegenvallende spel, vind ik, wel de mogelijkheden gekregen. De beste zelfs in de eerste helft om de score te openen, maar de ploeg verzuimde dat toen. Willem II de hele avond al enthousiaste, fanatieke, opportunistische. Nu de overname van Roda, maar de moes ziet tot zijn ontsteltenis dat een bal aan de rechterkant bij niemand terechtkomt. Ook niet bij Hupperts, die we al eerder zagen komen op het middenveld voor Sucuwin als rechtshalf. En dus mag Meulen keeperstrap gaan nemen op zijn 5-meter meterlijn. Eindelijk zit het een keertje mee voor Willem II. Een ontrechte nederlaag vorige week bij Herenveen En nu 2-0 voor na 67 minuten tegen Roda. Het wordt tijd dat Roda wakker wordt. Ja, en eigenlijk is die stand heel gunstig voor RKC. Dat het ook niet best doet, Richard. Nee, het is onmachtig in deze wedstrijd. 2-0 in het voordeel van Heracles Almelo. 69ste minuut. En RKC dat met Chevalier nu in de spits natuurlijk wat meer risico neemt. Drie aanvallers staan er nu in plaats van twee. Beetje laat gewisseld vind ik van Erwin Koeman. Want RKC heeft de punten keihard kei nodig. En Heracles voetbalde niet eens zo heel erg goed. Maar nu met de 2-0 lijkt deze wedstrijd toch wel beslist. De aanval over de linkerkant. Kan iets die bal binnenhouden. Dat lukt niet. Dus een ingooi voor RKC dat nu ook ziet dat de ruimtes op het veld groter en groter worden. De bal gaat terug naar Jeroen Zoet. Met een lange bal gaat het naar Jozef Die verliest het kopduel en dan staat Dorda daar op de plek voor Heracles om misschien weer een nieuwe aanval op te gaan zetten. Chevalier vecht daar een duel uit in de middencirkel. Krijgt de vrije trap mee. Chevalier die twee weken geleden nog disciplinair werd geschorst door zijn trainer Ebbing Koeman. Maar vandaag dus weer speelt overigens vorige week ook al in die knappe wedstrijd van RKC tegen Feyenoord. 17 20 minuten, bijna op de klok in Almelo. En Hierakle leidt dus vrij comfortabel. 2 tegen 0. Heb je de indruk dat de PSV weer in het kampioenschap gelooft, Andy? Nou, als ik heel eerlijk ben, niet Ronald. Want ik vind de AZ zelfs ietsje sterker. Af en toe, de, nou, laten we zeggen, het gaat gelijk op. Maar ja, we praten wel over nummer 13. AZ tegen de nummer 3. Zeven punten achter Ajax. Eentje achter Vitesse. Wedstrijd heeft minder gespeeld dan Ajax. Dus kan op vier punten komen. Maar daar blijkt nog weinig van. Winderig is het in AZ. In Alkmaar. Dat kun je ook horen. Terwijl Mertes op volle snelheid is. Maar de bal te ver voor zich uitspeelt. En dan is het simpel uitverdedigen. Wel ten koste van een inborp Door Wijnaldum. Giuliano Wijnaldem. Voor alle duidelijkheid. Balbezit voor Hutchinson. Na de inborp. Van de rechterkant komt de bal voor doel. Daar komt Toivonen. En die komt net niet bij de bal. Omdat hij 1,90 meter is. En de bal zet op 2 meter 10 over hem heen gaat. En dus uh, gaat de bal over de zijlijn en mag AZ gaan gooien. 28 minuten gespeeld. 0-0 bij AZ PSV. Willem 2 heeft de punten bijna binnen. maar bij Willem 2 weet je het nooit, Agnard. Nee, dat is bibberen tot het einde. Vermoedelijk irreëel mooie stand met nog dik 20 minuten op de klok. Roda gaat wel opportunistische voetballen met Lebedinski Die wil doorkoppen, maar eerst naar Richard van der Malen. Nu is het helemaal beslist. Het is 3-0 via Everton. Weer is het een goede aanval van Heracles Almelo. Goed opgebouwd vanaf de rechterkant. En dan is het Everton, de Braziliaan, die vanaf de linkerkant... eigenlijk heel simpel kan inschieten in een bijna leeg doel. Want Soet, de keeper van RKC, stond al op het verkeerde been. Hij heeft de bal onder zijn shirt en wijst en lacht naar het publiek. Want Heracles Almelo, dat is nu wel zeker, speelt ook volgend seizoen weer in de eredivisie. En dus het is het groot feest. ...bij de fanatieke aanhang achter het doel van Jeroen Soet. Wij gaan snel weer terug naar Ragnar Niemeijer. Roda ziet dat Willem II de bal kan overpakken op de middenlijn. Nog altijd een minuut of twintig. Een overtreding al dan niet van Hupperts. Joachim ligt in ieder geval op de grond. Weegereef, de scheidsrechter van dienst, gaat even op bezoek. Eens kijken bij de Luxemburgse spits, man van de 2-0. De penalty... Ja, Hupperts haalt toch een beetje door op de benen van Joachim. Geen kaarten, wel een vrije trap. En het belangrijkste eigenlijk dat Joachim weer op de benen staat. Jallo staat klaar voor die vrije trap. De bal ligt aan de linkerkant van het veld. Vijf meter over de middenlijn en ik kan me voorstellen dat Willem II wel op een tweesprong komt te staan. Gaan we dit proberen vast te houden of gaan we gewoon verder voetballen zoals we hebben gedaan? Misschien wel op zoek naar een derde treffer. Ik ben benieuwd of de druk niet te groot wordt voor Willem II. Voorlopig valt het allemaal wel mee. Omdat Roda zoals gezegd de spitsen Malki en met name ook de Moesje of eigenlijk andersom. Met name de Moesje of met name Malki uh, helemaal niet in stelling uh, kan brengen. En nog nauwelijks gezien de Syrië. Vervelende overtreding een keer gezien met een arm erbij. Dat werd niet bestraft. En wel een vrije trap nu voor de ploeg van Ruud 2-0 Willem II Roda na 71 minuten. En die Houtkamp wacht nog steeds op doelpunten in Alkmaar. Ja, net was PSV redelijk dichtbij toen een goede voorzet kreeg van Lens vanaf de rechterkant. Maar zijn kobbel, de kobbel van Toijfone, dus ging net naast het doel van Esteban. Nu een blessurebehandeling voor Marcelo, die is even geblesseerd geraakt aan het hoofd. Overigens, Marcelo werd weer kinderlijk uitgespeeld. Een aantal minuten geleden aan de rechterkant door Eltidoor en ontsnapte aan een gele kaart. Want hij moest een overtreding maken bij de achterlijn en kreeg daarvoor een fikse vermaning om het zomaar te zeggen. En ook opvallend al, al een paar keer balverlies van Marvel. Van bommel op het middenveld. En uh, dat levert de gevaarlijke uh, counters op voor uh, AZ. Maar het heeft nog niet tot doelpunten geleid. Even gefluit omdat er weer geen vrij, uh, of, uh, gele kaart wordt gegeven. En uh, een beetje gezeurd wordt van uh, PSV kant. Uh, nu is het wel balbezit voor PSV. Aan de rechterkant twee man bij Lens. Lens is een goede voetballer. Dat weten we. Komt er ook bijna uit. Levert een hoekschop op. Eigenlijk het uh, hoogst haalbare voor Lens. En uh, dat lukt dus. Hoekschop vanaf de rechterkant. Dries Merters komt er meteen naartoe gerend om die bal te gaan nemen met het rechterbeen. En dan gaan Bauma en Marcelo naar voren. Toivonen kan ook goed koppen mee naar voren. En Matas, dat zijn de vier mensen waarop gemikt zal worden. Staan ook in een kringetje zeg maar, bij elkaar in de buurt. Gaat Matas naar de eerste paal. Komt de bal bij Toivonen. Die schiet de bal, maar schiet de bal langs het doel van Esteban. En zo hebben we toch alweer 31,5 minuten gespeeld. En moet PSV al iets meer druk gaan zetten richting het doel van Esteban. AZ komt er wat lastiger uit. Maar dat kan ook schijn zijn eventjes weer de kracht te opladen. Want het tempo ligt in dat eerste half uur redelijk hoog. Het staat nog altijd 0-0 bij AZ-PSV. Groningen won vanavond met 2-1 van Ado Den Haag. Het kost wel wat moeite. Want bij een 2-0 stand moest Van Dijk met Rood van het veld af. En toen stond Groningen met 10 man. Maar uiteindelijk bleef het bij die 2-1. En won Groningen dus. Frank Snoeks praat na met de winnende coach Robert Maaskant. Gefeliciteerd, dit is een, een grote overwinning. Het werd nog wel hartstikke spannend. Ja, we hebben onszelf te wijten. Uh, ik vind dat we de eerste helft hadden we de boel al in het slot moeten gooien. Maar we absoluut de betere ploeg. Heb je ook gedaan, want het staat 2-0. Ja, nou ja, goed, dan, dan misschien moeten, hebben wij nog wel iets meer nodig zelfs dan dat. En, uh, nou, het wordt eigenlijk een beetje na de gele kaart van Rasmus Lingerin, uh, zijn we het wat meer kwijt. Geeft hij enorme kansen weg. En ja, uh, nou, all in all slepen we hem er nog uit. Ja, bleef het maar bij die gele kaart. Het werd nog ergens er kwam een rode kaart voor Van Dijk. Ja, ja goed. Ik, ik heb hem net teruggezien. Hij komt stevig in. Uh, raakt de speler überhaupt niet. Dus dan, uh, dan denk ik dat hij van vrijgesproken zal worden. Uh, maar ik, het, in het veld was het te ver om te beoordelen, dus dat, dat kon ik niet zien. Uh, daarna hebben we het even moeilijk gehad. Want het zijn toch eigenlijk die kaarten geweest die jullie wat van slag brachten en die Adel terughielpen in de wedstrijd? Ja, Ado had natuurlijk nog maar één kans en die pakte ze. En dat was provoceren en irriteren. En daar zijn ze vol voor gegaan. Maar ja, dat, uh, dat is ze bijna gelukt. Je zegt het nu zo alsof je dat wel verwacht had. Maar dan heb je het waarschijnlijk tegen je spelers gezegd in de rust. <laughs> oh, dat zou stom van me zijn zeg, als ik dat niet gedaan had. Nee, natuurlijk hebben we het erover gehad. We weten dat Ado. Uh, op die manier nog terug gaat komen in die wedstrijd. Uh, daar trappen we toch net even te veel in, vind ik. Dus. Uh... Maar Allah was daar met drie punten aan het einde. We zetten een directe concurrent op grote achterstand. Uh, we draaien ook het doelgemiddelde naar ons toe nu. Dus dat, uh, dat zijn allemaal goede zaken vandaag. Nu heeft de competitieleider het goed met jullie uh, voor. Want jullie krijgen nog in de slotfase PSV en Ajax. Ja. Heb je het idee dat om die achterplaats te bereiken... je ergens ja. of van PSV of Ajax punten moet snoepen? We krijgen er drie. Hè? We krijgen ook VVV zit daar nog tussen. Die ook nog ergens voor speelt. Uh, ja, de, de tijd zal dat leren. Ik, ik weet het niet. We hebben vandaag hele goede zaken gedaan. De competitie is duidelijk dat iedereen al aan elkaar gewaagd is. En misschien hebben we vandaag al voldoende punten gehaald om, om bij die eerste acht te komen. En misschien hebben we er nog wel drie nodig. Maar goed, dat zien we straks al. Morgen op de bank lekker kijken of, of er nog andere concurrenten zijn die struikelen. Ja, nou goed, wij richten ons op de komende wedstrijden. En daar zullen we proberen om zoveel mogelijk punten te halen. Want als je de play-offs ingaat, dan moet je, dat ook, moet je daar ook echt klaar voor zijn. En dat was Robert Maas, de trainer van Groningen... dat met 2-1 van Ado won. Hoe is het bij AZ-PSV, Andy? Ja, het hangt in de lucht van uh, PSV. Want uh, PSV... Drukt en drukt richting het doel. Net een bal van de lijn gehaald door Viergever met het hoofd. En uh, dat had 1-0 misschien wel moeten zijn. Maar dat deed hij knap. van de keeper, Esteban, was al verslagen. En uh, daarna een duwtje in de rug bij Strootman. En een vrije trap. Uh, zeg maar op de, op de halve cirkel van, voor het doel voor het strafschopgebied van uh, AZ. Een vrije trap waar Van Bommel voor klaar staat, Waar Toivo erbij staat. Maar natuurlijk is de belangrijkste kandidaat om die bal te nemen. Dries Mertens. Vorige week zo'n vrije trap. Nog ietsje verder. Tegen de paal waarna Lens kon scoren tegen Ajax. Het uh, hielp verder niets. En nu dan staat uh, Mertens uh, weer klaar. En ook Van Bommel staat erbij. En Bauma. Maar die zijn meer behang daarbij. Want ik denk dat uh, het gewoon Mertens wordt. De muur wordt op afstand gezet. In die muur ook Toivonen, Die natuurlijk lastig doet. En Stroopman. Die altijd lastig doet. Of het nou in zijn voor- of in zijn nadel is. Die staan het uh, gat te trekken. Het is Van Bommel. Die ramt hem erin, zegt. Oh, Wat een goal van Mark van Bommel. Ongelooflijk hard. Snoeit hij die bal in de bovenhoek. Wat een knal, zegt van Mark van Bommel. Die daarvoor zorgt dat PSV op 1-0 komt. Zijn vijfde doelpunt dit seizoen. Maar wat een beauty. Vrije trap, Mark van Bommel. En PSV leidt met 1-0 tegen AZ. Uh, Roda dan, dat uh, werkte vorige week nog een 3-0 achterstand, een paar minuten weg. Maar uh, tegen Willem 2 lukt dat niet uh, zo makkelijk, achter. Ja, een klein kwartiertje voor tijd. Het voelt alsof het goed gaat komen voor Willem II. Omdat Roda heel weinig kansen creëert. Lebedinski mocht zojuist proberen aan bal vanaf de rechterkant van heel dichtbij. Met de Poolse invallen de bal er niet in over het doel heen. Ja, dat zijn toch momenten die Roda moet benutten. Daar heeft het ook aan gelegen vandaag. Terwijl Willem 2 de bal heeft helemaal aan de andere kant van het veld. Een vrije trap maar weer eens voor Heusjer. Ter hoogte van het strafschopgebied. Maar dan aan de linkerkant van het veld stijf aan de zijlijn. En Heuscher dus met de trap zoeken naar Joachim. Bijvoorbeeld ook naar Haastroep. De bal is denk ik te laag en daar zit Biemans ook bij... En dan uh, Tamata die uh, weg wil, maar er is gefloten voor buitenspel. Dus mag Courto uh, in zijn eigen strafschopgebied. De doelman van Rode Jesse een uh, keeperstrap nemen. Verre trap in de richting van Jordens Peters. Dat kan niet de bedoeling zijn. Want dat is een verdediger van Willem II. Nog een keer moet uh, Peters aan de bak, komt niet aan de bal. De moesje misschien. En dan de ingreep van Jallo naar voren gekopt. Uh, en een overtreding van Huppers. Een valpartij bij Van Zeehoogd. Die wel degelijk een beuk krijgt van zijn tegenstander Geel voor Hupperts. En het aantal gele kaarten, vier stuks voor Tamata, Biemans, Wilaart en Hupperts vertelt het verhaal. Roda vier keer Geel, dus nul voor Willem II. Wel twee goals tegen Roda na 79 minuten. Het is uh, ja, een wedstrijd die Willem II vermoedelijk gaat winnen. En ik zit te kijken naar die overtreding. En dat is misschien wel gewoon een elleboogstoot. En dat had misschien wel rood moeten zijn. We gaan naar AZPSV waar Andy Houtkop net zei dat hij in de lucht ging. En even later viel hij. Nou, heb ik die wedstrijd al op video gezien, dus dat was makkelijk. Het is uh, inderdaad 1-0 voor PSV. Een uh, prachtige vrijtrap van Mark van Bommel, die helemaal niet zo'n beste eerste helft speelt. Ik uh, vertelde al dat hij wat uh, balverlies had geleden en uh, niet echt scherp was. Deze was wel messcherp en loeihard. De goal van Mark van Bommel, prachtige goal. Daarvoor kom je naar een uh, stadion en dus leidt PSV. En ik moet ook zeggen, verdiend met 1-0 tegen AZ. Wat kan AZ terug doen? Bal in het strafschopgebied. En daar is de knal van Maher, goede redding van Waterman. De bal werd even uitverdedigd, half uitverdedigd. Door de toch altijd nog matige verdediging van PSV. En ingezet door Maher. De, vrij, de hoekschop snel genomen. Maher speelt de bal naar uh, Overtoom, Maar die levert zomaar in. En dan gaat de bal via Stroban naar voren. Is het 2 tegen 2 als het snel gaat met Lens. Lens, ook uh, meegekomen, is Hutchinson. Die loopt nu in de spits. En die komt de bal ook richting Hutchinson. En net op tijd is de ban uit zijn doel. Prachtige counter van uh, PSV. Met de meegekomen Hutchinson. En Esteban voorkomt erger voor AZ. AZ dan toch een beetje loopt de snakken naar lucht. Eh, naar die goal. Omdat eh, daarvoor PSV al sterker en sterker werd. En AZ dermate onder druk zette. Dat die goal eigenlijk wel moest vallen. Nu is de bal over de achterlijn gegaan. Bij Boy Waterman. En mag de doelman van PSV de doeltrap gaan nemen. Na 39 minuten in de eerste helft. Waarin AZ achter staat tegen PSV met 1-0. Groningen-Ado Den Haag werd 2-1 bij Adel. Den Haag niet Maurice Stijn op de bank, want die is geschorst, de trainer van ADO. Henk Vrezer is er vervangen en die praat met Frank Snoeks. Eigenlijk zijn jullie pas in de wedstrijd gekomen... Uh, naar de kaart voor Van Dijk, vind je ook niet? Uh, in, in balbezit, zeker, ja. Eerst helft, 2-0 achter is weinig op afse dingen. Nou ja, kijk, ik denk inderdaad uh, tot die, tot die 1-0. Denk ik dat het, uh, uh, ondanks, omdat wij beide wel voorzichtig begonnen... Tot die, die 1-0 had ik het gevoel dat, het, uh, zeg maar dat we de organisatie goed hadden staan. En dat het in feite nog beide kanten op kon. Na de 1-0, uh, ja... Kijk, we hebben in balbezit hebben we te weinig afgedwongen, dat is duidelijk. Maar de organisatie stond op, op zich stond wel. Wij we hebben, denk ik, in de zesde minuut krijgen wij de kans. Zij krijgen in de negentiende minuut met Texera, wat overigens buitenspel was. Krijgen zij de kans, uit die nog schiet. Dus qua, uh, qua kansenverhoudingen viel het mij nog mee, als ik eerlijk moet zijn. Na die, na die 1-0 uh, merk je gewoon dat wij voorin te weinig stootkracht hebben. Toen kwam er die rode kaart, dat was een, een, een punt in de wedstrijd... Uh, wat jullie aangrepen en, en uh, jullie namen een overwicht. Jullie uh, reageerden daar beter op, logisch, want jullie kwamen met een man meer te staan. Nou ja, kijk, ik moet zeggen, dit seizoen hebben we een aantal malen al uh, dat voordeel gehad. En uh, toen liep het, verliep het wat minder, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus wat dat betreft hebben ze het goed gedaan, uh, de man meer die we hadden. We hadden in ieder geval wat meer druk naar voren toe. Maar nogmaals, ik denk dat, we, uh, dat Vicento met name een kans kreeg al op de 2-1. Die hij opzij legt voor, ik meen, Poepon. En dan hadden we nog meer tijd gehad om, uh, om dat te forceren. En nu, uh, dat overwicht van één man raak je weer kwijt. Uh, weet je eigenlijk waarom? Waarom hij rood kreeg, uh, Jansen? Uh, ik meen dat het voor uh, reageren, handgebaar. Uh, in, in die trant. Stom, hè? Absoluut, stom. Je weet, je weet nu dat er, uh, dat er heel scherp op gelet wordt. Uh, dit is een, een, een nederlag met gevolgen, want jullie zijn die achterplaatsen nu uit het zicht, uh, kun je wel zeggen, toch? Ja, kijk, we wisten van tevoren dat we, dat we als we daar nog zicht op wilden houden, dat we hier uh, eigenlijk moesten winnen. Uh, niet verliezen had ook nog mogelijkheden gegeven, maar ja, nu denk ik dat het wel... Uh, ja. Eigenlijk onmogelijk is. Henk Vrezen was dat de uh, interim trainer van ADO Den Haag. De vervanger van Maurice Stijn die geschorst was. Uh, ADO verloor met 2-1 bij Groningen. AZ staat achter tegen PSV en die houtkamp dat AZ een beetje angstig speelt. Uh, met name achterin. Uh, veel uh, problemen en wat uh, overtredentjes en dat soort zaken. Uh, nu heeft uh, Rijn de bal bezit voor AZ. 1-0. Na nou, die prachtige vrije trap van uh, Mark van Bommel. 1-0 in het voordeel dus van uh, PSV. En nu gaat de bal weer helemaal terug. Richting het doel. Richting viergever. Viergever naar Esteban. Die wordt opgejaagd door Matafs. En doet dat uh, uh, aardig dat opjaren. Matafs. En bijna gaat Esteban in de fout En is het met veel moeite dat Esteban uit de problemen komt. Richard van de maar die heeft dat leuks te melden. Absoluut, een heerlijk doelpunt van Heracles Almelo. En weer is het Everton en dat Braziliaanse dansje wordt gevierd met de Ghanese Kwame Kwanzaa. Een prachtige goal met heel veel effect binnengeschoten. Zoet de keeper van RKC, kansloos. En zo wordt het uiteindelijk dus een hele eclatante overwinning nog voor Heracles Almelo. Twee goals van Everton, daarvoor was het Vajnovic 2-0 en de 1-0 op slag van rust gemaakt door Kwame Kwanzaa. Uit een penalty die overigens onterecht werd uh, gegeven. Maar deze wedstrijd is dus al lang en breed beslist. 4-0. Wij gaan weer terug naar Andy Houtkamp. Waar de aanval is voor Eltidoor, uh, Voor AZ dus. En het schot van Eltydor gekraakt wordt. En dan heel balverlies van Rijnen. En nu is het 3 tegen 2 voor PSV. Als Lensweg is. Die wordt even vastgehouden door Wijnaldum. En dan neergelegd. En dat levert een gele kaart op. Want Hendriksen die, uh, legt hem neer. Maar Liesveld houdt... Nee, die houdt niet die ka uh, ka uh, kaart op zak... Dat is een terechte gele kaart, want het is een zogenaamde professionele overtreding van Hendriksen en terecht gegeven die gele kaart aan Marcus Hendriksen die op scherp stond en dus de volgende wedstrijd zal missen. En wat erger is voor AZ nu een. Uh, vrije trap wel iets verder dan die streep van, uh, van Bommel van een aantal minuten geleden. Maar toch, het is een, uh, een mooie afstand voor PSV. PSV dat nog uh, aardig wat wedstrijden te gaan heeft. Ik, ik zat er net naar te kijken. Groningen thuis, NEC thuis. En die laatste wedstrijd uit tegen FC Twente wordt dat dan toch nog... na het gelijke spel van gisteren van Ajax tegen Herenveen, uh, wordt dat nog een belangrijke. smert? daar staat er klaar voor. Nu hij zeker met de vrije trap. Vrijtrap trap komt. Daar is die bal over de muur en over het doel van Esteban. En 44 minuten gespeeld. We gaan naar de laatste minuut van de eerste helft. 1-0 dus de voorsprong voor PSV door Mark van Bommel. Een kleine 10 minuten geleden als Esteban de bal weer in het spel gaat brengen. 44 minuten. De laatste minuut van de eerste helft is ingegaan. Marcelo hoog boven iedereen uit. Marcelis bal terugspelend richting Tidor En Marcelo gewonnen door El Tidor in balbezit speelt de bal naar rechts naar Marcellis. Marcelis. Goed gezien, naar Overtoom, naar de linkerkant. Helemaal naar de linkerkant van Overtoom de bal binnenhouden Met moeite heeft Hutchinson tegenover zich. En Hutchinson speelt de bal over de zijlijn. En dus mag AZ gooien. Doet dat snel naar Maher. Maher glijdt even weg. Gaat de bal weer over de zijlijn. Nu via Van Bommel. Mag AZ weer gooien. Doet dat naar voren richting Elm. De ene Elm is de andere niet, zullen ze hier zeker denken. Want deze Victor is een stuk minder dan zijn broer... die hier vorig jaar nog speelde bij AZ. Ondertussen balverlies voor AZ. En balvoordeel... Eh, voor Matas. Matas. die de bal breed speelt op Strootman. Nu gaat het weer snel richting het doel van AZ. Mertens zoekt positie. Bal gaat naar Toivonen. Toivonen tussen twee man. Gaat liggen, krijgt de vrije trap in de as van het veld. Recht voor het doel van Esteban. Ik denk dat het twee meter verder is dan de vrije trap die Van Bommel erin schoot. Van Bommel komt zich maar weer eens melden. Heeft het al een keer voorgedaan? Dat is er zo eentje die je op video kunt zetten en aan je kleinkinderen nog ooit kunt laten zien. Als we de ene minuut extra tijd die we erbij krijgen in de eerste helft nu ingaan is het een uh, vrije trap. Dus een metertje of uh, 3,24 van het doel van Esteban. Precies recht voor Esteban. Ik kijk naar de muur. Daar staan op dit moment vijf man in. En verder gaat niemand zich daar melden. Weer staat Mertens erbij. Uh, Bauma staat erbij bij de vrije trap. Strootman is erbij. En aanvoerder van Bommel. Wie gaat het worden? Uh, ik durf het niet meer te zeggen. Ik zou zeggen van Bommel. Maar ja... Nu wordt het Stroopman. Ja, Stroopman over het doel. Had je Van Bommel maar moeten laten nemen. Het is uh, nog 20 seconden in deze eerste helft. En dan uh, gaan we rusten. En dan zal toch Gert-Jan van Beek zijn ploeg wat meer, uh, wat meer risico moeten laten nemen. Wat meer naar voren moeten laten voetballen. Want het is veel naar achteren kijken geweest in deze eerste helft. Af en toe een kansje en een mogelijkheid. Maar toch te weinig voor de thuisspelende ploeg tegen een zeker niet groots voetballend PSV-PSV... dat wel met een 1-0 voorsprong de rust ingaat... door die prachtige knal van Mark van Bommel. De nationale korfbaltitel was vanavond voor RKC in Rotterdam in de finale. In Ahoy team team 20-19, net dus van Fortuna. In de slotfase maakte Medi Tims de winnende. Frank Wilaat zocht erop in een luidruchtig Ahoy. De slotfase van de wedstrijd. Ik denk, ze kan hem nog hoor, die Grand Old Lady van de Nederlandse korfbal. Yeah. Ja, echt. Ja. Het is echt ongelooflijk dat je hem zo mag winnen. Ik zat de hele wedstrijd haalde ik niet echt het niveau dat ik wilde halen. En uh, ja, toen na dat schot trok ik wel zoiets van kom maar op. Maar die doorloopbal, ik was helemaal vrij. En ik dacht, oh die moet erin, die moet erin. Oh, we hij zo had mooi. Ja, het was wel een wedstrijd van de doorloopballen, want de schoten gingen niet. Nee, het was op zich geen, uh, geen beste wedstrijd, geen beste -wedstrijd. Maar ik denk op zich waar spanning en dergelijke is het wel echt een super Ahoy wedstrijd geweest. Ja, absoluut. Het was uh, ongelooflijk spannend. Jullie hebben er echt keihard voor moeten vechten om deze te winnen. Ja, we hebben nog steeds, bij lange na niet ons uh, niveau gehaald. Maar het maakt niet uit als je maar wint. Dat is het enige dat telt. Ook al heb je alles al gewonnen wat er te winnen valt, want hoeveelste is dit? Ja, dat weet, weet ik eigenlijk niet eens, maar het is heel lang geleden. En dit was eigenlijk drie keer de scheepsrecht, hè? En voor de coach ook lekker, hè? Ja, zijn eerste, dus die kan die ook mooi afstrepen. Wint hij ook eens wat? Ja, daar gaat hij. Gaan we gelijk door Ben. Ben, van harte gefeliciteerd. Je bent, als, als je Ben Krum zegt, weet iedereen dat het over korfballen gaat. Maar je won nog nooit een Nederlands kampioenschap. Hoe mooi is dit? Ja, dus is geweldig, dus is super. En uh, ik ben ook heel erg blij. Dus uh, alle emoties zijn uh, aan de goede kant. Je oogt rustig. Maar je, hier kun je ook niet rustig worden. Het is veel te veel herrie. <laughs> dat leer je met de tijd, zeg maar. Dat je rustig kunt oh, nee, blijven als nee, de rest onrustig is. Nee, dat is niet zo. Maar je kunt doen wat je wil Maar schreeuwen helpt dus niet meer nu. Dus dan, dan moet je gewoon. Maar... Kun je, ook als je alles al hebt meegemaakt, behalve de landstitel nog een nachtje doorfeesten? Want dat is wel gebruikelijk. Ik ga wel naar Papendrecht nu, ja. Maar ik ga eerst hier een biertje boven halen. Oh, eerst die schalen mogen. Nee, dat doen, uh, doen zij. Zij zijn belangrijk. Gefeliciteerd Ben. Dank je wel. Ben Krum, de trainer van PKC, de nieuwe landskampioen bij de korfballers. Laten we eens kijken bij Willem II Roda. Wat is er gebeurd, vragen Doelpunt van Malki En dat was nummer 16-2-1. We zitten wel bijna in de extra tijd. Maar opeens is er weer geloof in. Op zijn minst een punt bij Roda. Bal ingezet. Mul. pakt hem uit de lucht. De bal van Flederis vanaf de rechterkant met links hoog ingezet. Vier die minuten die extra die tijd. En opeens staat de spanning er weer op. Het werd de moesje toegestaan de bal een aantal keren schuin voor het doel links hoog te houden min of meer achterwaarts een poging richting de goal. Daar was de hand van de doelman. Maar bij de paal stond Malky. Totaal onzichtbaar vanavond. Maar hij maakt dus wel zijn zestiende van het seizoen. De serie van Roda de captain. Roda heeft de bal, heeft hem halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld. Montaigne gaat de ingooien verzorgen. Ik kan me toch niet voorstellen dat het weer zo gaat lopen als vorige week bij Roda Vitesse. 3-3 in de 94ste of 95ste minuut toen. Ook nog een gele kaart gezien voor Peters. En dat betekent een schorsing volgende week in Arnhem tegen Vitesse. Maar dat is van later zorg. Voorlopig mag Willem Twitter, hoogte van de middenlijn links op het veld met Jallo. Een vrije trap gaan nemen. En is Roda dus ver weg van het Tilburgse doel. Houdt Willem 2 het kaarsje brandend? Blijft het in leven? En zet het druk op VVV, dat morgen tegen Twente voetbalt? De vrije trap is genomen richting Guit. Guit gaat onderuit in een duel met Montaigne. Geen sprake van een overtreding. En dus Roda met Malky. Peters komt de bal weer de helft op van Roda. Maar daar komt de invaller Delorge. Peters haalt de bal maar weer eens weg. Links in de zone bij Willem II. Loge weer naar voren. Peters op het hoofd. Zo kan het nog wel even doorgaan. Joachim. We hebben hem even toegesproken in de eerste helft en hij is uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Hij heeft goede dingen laten zien. Gaat nu op de ruit na vasthouden van Biemans. Vijf, zes meter over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Heeft kansen gekregen Joaquim om de wedstrijd al voortijdig te beslissen? Liet dat na, had pech met met name een bal bij de paal, een kopbal eruit geranseld toen door Kurto. En Heuscher staat nu klaar achter de bal. Als we inmiddels in de 92e minuut zitten Willem 2. De bal gaat richting Guit. Maar Tamata verdedigt op de rand van het strafschroepgebied van Rode JC. Malki dan wil naar de moesje met de bal ter hoogte van de middenlijn. Maar Heusser kan oppakken. Lumo aan de rechterkant. Gekomen voor Missie Jan bij Willem 2. Kurto uit zijn doel en de trap van de keeper van Roda. Roda dat hele dure punten hier vanavond laat liggen, niet te zichzelf vast. Hens van de moesje in de as van het veld bij de aanname als de bal van de keeper vandaan komt. En dat is een vrije trap dus voor Willem II. Tumiek gaat er nog maar eens achter staan. ...heeft uh, toch nog geloof in een mooi einde van het seizoen misschien van Willem II. Maar het programma zoals eerder gememoreerd is zwaar. Vitesse in Arnhem, Ajax in Amsterdam en dan op de slotdag AZ De gast in Tilburg na 34 wedstrijden kan het nog voor Willem II. Vanavond is het een bijzondere avond. Joachim met de bal aan de linkerkant van het veld. Punt strafschotgebied loopt aan tegen Biemans. Overname van Montijn. Het duwtje van Peters in de rug bij Malky, toch. Houdt Lebedinski de bal in de ploeg bij Roda. Maar als hij die wil meegeven aan Hupperts aan de rechterkant is de paas niet goed. En mag Willem 2 dus gaan gooien. De overwinning voor Willem 2 komt steeds dichterbij. Het aantal overwinningen is spaarzaam hier in Tilburg. Ik herinner me bijvoorbeeld de wedstrijd tegen VVV, tegen Herenveen. Trappen zegers. Maar het is mogelijk vanavond. Joachim controleert de bal nu niet goed. Inmiddels in de 94ste minuut. Roda met een ingooi. Halverwege de eigen helft. Met Montaigne terug naar de doelman, naar Courto. Lange ballen vooruit, zoeken naar de moesje. Komt u wel wat hij wint, verlengt. Malki doet hetzelfde, maar daar is Jallo. Dan die wint van uh, de Loorje. Biemans brengt de bal weer de, de weer om twee helft op. Maar uh, van Zeelstreven mis zit, van Buren ingevallen. Ja, raakt de bal als laatste aan. Bijna bij de dood van Willem 2 op de eigen helft. Lederers gaat gooien richting de Moersje. Donald dan. De Moersje. Bal ja, naar voren geschoten door Willem 2. Opgepakt dan door Montaigne. Donald naar weer eens de lucht in. Bal op de rand van Stratsoekgebied. Bij Willem 2 naar voren geschoten door Cornelis En dan is het einde eindelijk afgelopen voor Willem 2. Het is er overwinning. Ze vallen elkaar. Allemaal in de arm. Juris, en de rest van Willem 2 leeft op. Roda heeft het zichzelf heel moeilijk gemaakt. Volgende week speelde tegen RKC. Vierde degradatie degradatiekraker. Maar wat blijft handigen, is de overwinning van Willem 2 op Roda 2-1. En als u echt degradatievoetbal wil zien, moet u nog even kijken naar de laatste drie, vier minuten van dit duel. Willem 2 Roda. Uiteindelijk werd het 2-1. RKC is inmiddels ook dik afgelopen. 4-0 is het daar geworden. Groningen-ADO eindigde eerder vanavond al in 2-1. En AZ-PSV, daar is het rust. En de ruststand is 0-1, een doel van Van Bommel. PKC is landskampioen korfbal geworden. Fortuna werd met 20-19 verslagen. Dat was een domper voor Berry Schep, want uh, die speelde de finale. Uh, en dat was zijn laatste wedstrijd voor Fortuna. Schep had dan ook liever op een andere manier de afscheid genomen. Dan hangt dat rot ding. Verkeerde kleur, man. Ja, dat had echt goud moeten zijn, jongen. Had het zo verdiend vandaag, jongen. Echt, eerste kwartier uh, goed gedaan. Tweede kwartier van de eerste helft hebben we het laten liggen. Ja, tweede helft... Uh, ja, was het om, om het even, weet je. We waren gewoon uh, gewaagd aan elkaar. Het ging gelijk op. Zeker het begin was niet best. Begin van de tweede helft niet best. En dan uh, aan het eind, dan uh, exceleren we toch weer. En dan zijn we zo dichtbij. En dan uh, ja, lig je gewoon op winnen. En alsnog ga je uh, met een nederlaag uh, weer naar huis. Het werd uiteindelijk een vechtpotje, dat is eigenlijk in jullie voordeel. Ja, blijkbaar niet. We hebben toch uiteindelijk met één verschil verloren. En, uh, we zijn er wel goed in. En, uh, ja, uiteindelijk uh, hadden we het gewoon een beter moeten doen. laatste avond krijg je nog vier opgelegde kansen. En uh, die laat je gewoon allemaal liggen. Dus ja, dan uh, ja, is het gewoon klaar. Je weet, het is je laatste wedstrijd, je weet ook. Winnen wil je, maar je kunt hem verliezen. Hoe is het nu? Ja, het is natuurlijk nu nog balen. Zeker afgelopen tien minuten na de wedstrijd. Was het was zwaar uh, als netjes zou uh, balen. En uh, nu komt langzaam besef dat het uh, echt klaar is. En dat ik ook gewoon van de mensen moet gaan genieten. Iedereen die staat als jij uh, voor het publiek staat. Dus uh, ja, het is ook geweldig geweest. En deze wedstrijd natuurlijk uh, is het zuur om nu net na de wedstrijd uh, te ervaren dat je hebt verloren. De grote finale. Maar als je langzaam gaat terugdenken, mag ik super trots zijn wat ik allemaal gedaan heb. En uh, is het ook mooi geweest. Hij krijgt even een knuffel van tegenstander Laurens Leeuwenhoek. Besef ook hè Barry, dat uh, heel veel toeschouwers, er zitten een dik 8000, hier kwamen om jou je laatste wedstrijd te zien spelen. Alleen daarvoor. Ja, ja, dat klopt ja. En ik had ze zo graag gewoon die overwinning gegund. En mijzelf ook. Maar ja, ik hoop dat ze nog een beetje hebben kunnen genieten en... Uh, ja, want het kan niet meer, dus... Drink er eentje op, jongen. Ja, zal ik doen. Het is mooi geweest. Zeker weten. Ja. En nog een klein muziekje. Barry Schep, hij is van Fortuna... en zijn ploeg verloor met 2019. Het was de laatste wedstrijd... van zijn carrière. TKC werd dus uh, wel landskampioen. Tussen Luik en Bastenaken, oftewel Bastogne... wordt morgen de laatste wielerkassieker van het voorjaar gereden. Oudwinnaars zoals Alejandro Valverde en Philippe Gilbert zijn favoriet. Maar de Nederlanders hebben ook plannen, weet Steven Dadebout. Neem bijvoorbeeld Bouke Mollema. Vorige week nog tiende in de Amsterdam Golden Race. Woensdag negende in de Waalse Pijl. De Rene van Blanco heeft een abonnement op top 10 plaatsen in Heuvelklassiekers. Maar Mollema wil zo graag op het podium. Nou, op zich is dat denk ik gewoon een uh, ja, ervaring krijgen. We. Ik denk, vorig jaar heb ik Luik de finale gekregen. En nu, ja, weet je toch uh, hoe dat gaat. En uh, ben je denk ik weer iets verder met, met een betere basis. En uh, ja goed, uh, een beetje geluk heb je misschien ook nodig uh, door op het goede moment een keer te demareren. En, uh, en uh, ja, dat, dat ze je laten rijden. En, en natuurlijk de benen, dat, uh, dat is het belangrijkste. Het is natuurlijk sowieso opmerkelijk dat je zo constant presteert. Uh, de afgelopen vijf, zes heuvelrolziekers, dit jaar, vorig jaar, allemaal top 10. Ja, laatste zeven volgens mij uh, inmiddels. Dus uh, ja, dat, dat is op zich mooi. Ik, ik zet er in ieder geval altijd bij uh, in de finale. En dat is goed. Dat, uh, ja, dat zegt ook, ook wel wat over... Uh, ja, of wat ik in klassiekers kan hè, en over je basis zeg maar, dat hij altijd uh, dat die goed is tenminste. En uh, ja, ik hoop, ik hoop uh, in Luik in ieder geval wel op een mooie uitschieter. Zo'n uitschieter had de Saxo Bank ploeg vorige week al. In de Amsterdam Gold Race won Roman Kroosjecker. En dat was een belangrijke overwinning, zegt ploeggenoot Carsten Kroon. Ja, ik was heel welkom. Dus, uh, ja, er stond er flink wat druk op, want tot nu toe uh, liep het van geen kant eigenlijk. En uh, ja, zondag hebben we gewoon uh, een fantastische koers met de ploeg. Zoals heb uh, het ook graag wel zien... Uh, dat iedereen voor elkaar door het vuren gaat en ja, dat we dan gewonnen hebben, dat uh, was, was bijzonder welkom. Dat haalt heel veel, veel druk van de ploeg weg. Kasten Kroon zegt weer 100% te zijn. Weer helemaal terug van een zware blessure aan zijn dijbeen. Kroon zal morgen opnieuw rijden voor Krootinger. Maar zijn ploeg heeft met Alberto Contador nog een kanshebber. Alhoewel Kroon ook aangeeft dat de wijzigingen in de finale niet in het voordeel van Saxo spreken. Vanwege wegwerkzaamheden heeft de organisatie de Roche aux Faucon eruit gehaald. Ja, maar gisteren hebben de. De laatste 90 kilometer van het parcours nog gereden. En die die Roche Falcon, de ene laatste klim, die, uh, die, die zit er niet in. Het is nu vervangen door ja, eigenlijk de, de even knie van de dus eigenlijk een beetje Het is een beetje de oude finale, zelfs dus nog iets makkelijker. Uh, dus je verwacht eigenlijk dat het toch uh, dat, dat eigenlijk een hele grote groep naar de uh, Saint-Nicolas toe zou gaan. En dat is eigenlijk niet in ons voordeel. Dus het zou voor ons beter zijn, uh, hoe zwaarder de koers is, hoe beter. Niet voor mij persoonlijk, maar voor de ploeg. Dus... Uh, ben je nu al een beetje aan het indekken? Uh, of ik mezelf aan het indekken ben? Nou, als ploeg. Nee, maar... Ik denk dat uh, als echt 80 man naar de Saint-Nicolas toe gaan... dan is het uh, heel goed mogelijk dat, uh, dat het toch een, een sprint wordt van ja, misschien wel een man of tien of zo. En, uh, en dat is niet echt in ons voordeel. Ik bedoel, uh, ja, dus... Maar ja, laten we hopen dat het toch een, toch een zware koers wordt. Dus uh, we zullen het zien. Bij de Nederlandse ploeg van zullen ze afgelopen zondag verlekkerd hebben gekeken naar Saxo. De ploeg won met Thomas de Gent dit jaar alleen nog maar een etappe in de ronde van Catalonië. Een dikke zegen, dat wil van ook wel. En dus is er een ploeg gevormd rond de Gent en Björn Leukemans. En neemt de druk in aanloop naar de laatste voorjaarsklassieker toe. Helemaal omdat het nog steeds niet duidelijk is of de sponsor na dit jaar wel doorgaat. Commercieel manager Frank Kwanten. De stand van zaken is dat we met meerdere partijen in gesprek zijn. Daar zijn van kanselij DCM en Bianchi uh, ook bij. Daarnaast uh, zijn er een aantal andere partijen die we uitleggen wat de mogelijkheden zijn van de wielersport. Die begrijpen wat de potentie van ons team is. En die zien wat we met ons budget uh, kunnen betekenen voor een sponsor aan return. Uh, en daar, die, die gesprekken lopen nog. In hoeverre heeft de, de, de dopingproblematiek een aandeel in hun oordeel over het doorgaan van de ploeg? Wordt daarover gepraat? Nou, bij, bij Vakantse en DCM en Bianchi weten ze natuurlijk hoe wij er als team in zitten. Bij uh, andere partijen waar we mee spreken komt dat natuurlijk direct ter tafel. Het is zo dat je merkt uh, als er echt doping in de ploeg geweest zou zijn... of er zijn renners die in doping in verbrand worden gebracht tijdens een tijd ploeg. Het zou het heel lastig maken. Van de andere kant zien partijen ook dat het juist nu beter gaat. En dat kunnen we ook aantonen uh, met, uh, met bloedwaarde van renners. En ze, ze zien ook dat wij de derde jongste ploeg van de World Tour zijn. Dus dat de jeugd de toekomst heeft. Maar nou zijn er in het verleden bij jullie wel dopinggevallen geweest. Speelt dat mee? Nou, niet zozeer. Omdat, wat ik net zei, je ziet dat, uh, dat die jongens uh, vaak in verband met doping werden gebracht. Of nadat ze bij ons tekenden, dat iets bovenkwam uit het verleden. Uh, en, en men snapt ook dat je daar als ploeg niet altijd uh, in, in zo'n wereld uh, invloed op hebt. In hoeverre is de wedstrijd van morgen, Luik, Basenak Luik, belangrijk voor jullie? Jullie wilden graag een klassieker winnen. Of tenminste een semi-klassieker. Uh, in hoeverre is die wedstrijd belangrijk dit seizoen? Ja, zeer belangrijk. Ik denk dat je... Dat zichtbaarheid is voor een sponsor uh, van enorm belang. En we, hebben, we zijn dit voorjaar zichtbaar geweest. En je wil gewoon ook... Nou ja, je, of... Nog maar één overwinning. Ja, nog maar één overwinning. Maar het is... De zichtbaarheid is het belang en de return die je kan bieden en uh, aan bijvoorbeeld die advertentiewaarde. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of dat je wint of uh, over twee weken, twee maanden in de goede tour rijdt met de Gent en Pools. Men begrijpt dat de potentie in de ploeg zit. Dat er een jonge ploeg is. Dus het is heel belangrijk resultaten, maar het valt of staat niet met morgen. Morgen dus luik Bastenaken luik. We gaan naar Andy Houtkamp bij AZ PSV. De tweede helft net begonnen. Ongewijzelde ploegen, ongewijzelde stand uiteraard. 1-0 in het voordeel van PSV. Nou die kan niet. Genoeg benadrukken. Prachtige goal van uh, Mark van Bommel. En nu een vrije trap voor AZ. Halverwege de helft van PSV. AZ spelend van rechts naar links. Ik hoorde pas iemand zeggen: wel, leuk het radio, maar je hoort nooit waar ze naartoe spelen. Nou, deze bal gaat naar links in de handen van uh, de keeper van PSV. Boo Waterman, En meteen een snelle uh, uitbraak uit de trap. En daar is het gevaarlijk. Want er is een misverstand achterin bij uh, AZ. En gelukkig voor uh, AZ wordt daar niet door Dries Mertens uh, van geprofiteerd. Nadat uh, viergever en Esteban elkaar helemaal niet begrepen. En nu is opeens AZ weg aan de andere kant. Terwijl Eltidoor daar ligt bij het strafschopgebied. Gaat het spel verder. Mensen moeten eromheen, Komt de voorzet. Die komt daar. En Maher kan hem uh, opzij leggen. Doet dat ook. En Eltidoor ligt er nog steeds. Krabbelt nu een beetje op. Jo, ga staan want je ploeg is in de aanval. En dan laat uh, Marcellus de bal over de zijlijn uh, gaan. En Eltidoor die toch al regelmatig op de grond ligt. Uh, vaak zie je ook dat het eigenlijk nergens uh, uh, voor nodig is. Maar nu heeft hij er dus duidelijk uh, last van, ik denk, zijn uh, linkerbeen. Maar dat levert uh, uh, uh, AZ ja, eigenlijk daardoor geen kans op. Omdat hij daar maar lag. Eigenlijk in de weg een beetje. Ik krijg nog een herhaling van die actie vlak daarvoor met Esteban en Viergever die elkaar totaal niet begrepen en Mertens die ertussen zat en voor hetzelfde geld had het 2-0 gestaan voor PSV. Nu wordt Altidore aan het uh, been geholpen heeft een knietje in het bovenbeen gekregen, een zogenaamde paardenbeet dat is uh, heel pijnlijk en dat zie je ook aan het gezicht van de Amerikaan die uh, door Maarten Gooseling de fysiotherapeut van AZ nu behandeld wordt aan dat uh, been en uh, het ziet er niet echt lekker uit voor de spits van AZ. Ik zie ook wat mensen warm lopen bij AZ. En een daarvan zal zeker Aaron Johansson zijn. Een groot talent. Een uh, IJslander die uh, ja, daar heel aardig uh, uit de voeten kan. Uh, het is uh, uh, Altidor die nu strompelt naar de zijkant. En dan komt, uh, wordt er nog even gekeken door de vierde man. Of uh, alles uh, volgens de regels gaat, is de inworp wel voor AZ. En dan zal de bal naar PSV worden gegooid en dan teruggegeven worden aan AZ. Ik hoop voor Eltidoor dat hij uh, verder kan. Hij strompelt zoals gezegd naar de zijlijn en staat daar nu. En dan wordt de inborp genomen door AZ. Uh, die houden balbezit uiteraard. En dan gaat de bal weer over de zijlijn in het voordeel van AZ. AZ dat snel gelijk wil maken in de tweede helft. En wat tijd. Uh, erbij heeft gezet. Mooie beweging van Maher in Stamson-Priet. Schiet. Prachtig geschoten, maar net naast het doel van keeper Waterman. Uitstekende actie van de International, terwijl op dit moment door weer in het veld komt. Strompelend en wel, maar dus verder kan spelen. Dat was een prachtig schot van Maher. met links geschoten en links ook van keeper Waterman langs het doel. Ik denk dat we nog een leuke tweede helft gaan krijgen, omdat AZ nog meer naar voren speelt. En PSV het nog meer van de counters gaat hebben. 3,5 minuten in de tweede helft. 1-0 PSV. Wonderland van Earth, Wind en Fire. En die houdt bij AZ-PSV. 52 minuten gespeeld. 1-0. PSV leidt. Balbezit voor AZ. Voor Elm. Elm uh, wordt een beetje opgejaagd door Van Bommel. En wordt zelfs vastgezet. Moet dan helemaal terug naar Reijnen. Die dan maar een, een trapje naar voren geeft richting Wijnaldum. Giuliano Wijnaldum. Zijn uh, broertje zit op de bank bij PSV. Uh, overigens opvallend dat de. Totaal niet in de wedstrijd zittende Willy Overtoom. Maar zijn positie mag blijven houden in het team van Verbeek. Terwijl er toch mogelijkheden zijn om andere mensen daar neer te zetten. Zoals die Steven Berghuis die daar al weken voetbalde. Maar goed, de bal voor. AZ, bal gaat de diepte in. Uh, gespeeld door een viergever richting Eltidoor. Uh, maar die wordt van de bal afgelopen door Hutchinson. En dan is het een mooie beweging van Lens. Lens terug naar uh, uh, Hutchinson. Hutchinson nog altijd. Bal breed naar Van Bommel. Van Bommel met moeite de bal onder controle. Krijgt een klein duwtje. Geen overtreding door Liesvelt Nu wel. In tweede instantie is het de overtreding van Marcellus. Die uh, Van Bommel uh, even aanraakt. En nu Van Bommel weer overend helpt. Uh, het publiek is uh, het vaak niet eens met... Uh, de heer Liesveld, de scheidsrechter. Maar ik denk dat Liesveld dat terecht zag. Dat dit een overtreding was van Dirk Marcellus. Balbezit voor PSV. Vrije trap genomen. Bal voor het doel. Maar wordt met moeite verdedigd door AZ. Dan slecht weggewerkt. Door Elm. En opgevangen door Lens. Lens met Elm tegenover zich. Uh, en dan uh, maakt Elm zijn fout goed. Hij speelt de bal meteen naar Maher. Maher kijkt naar Eltidoor. Maar die uh, blijft staan. En dan gaat in de diepte wel uh, overtoon lopen. Maar overtoon wordt ook niet bereikt. En dan gaan we zo dadelijk een wissel krijgen. Gaat Aaron Johansson komen. Een uh, grote, uh, sterke aanvallende speler. Uh, meestal in de spits. En dat gaat hij nu ook doen. Want Eltidoor gaat naar de kant. De blessure aan het bovenbeen. Toch te veel voor de Amerikaan. En dan Aaron Johansson erin. Ik heb hem al een keer eerder zien invallen bij AZ in de wedstrijd tegen NEC. Toen maakt hij een uitstekende indruk. En ik ben benieuwd wat hij nu ook uh, kan klaarspelen... in het team van Gert-Jan Verbeek. Als de inworp daar is voor Wijnaldum, uh, Doet dat uh, uh, meteen naar voren richting die uh, Johansson. Die krijgt een duwtje in de rug. Vrije trap. En dan applaus voor het publiek. Omdat uh, Liesveld in hun ogen eindelijk een keer in het voordeel van AZ-fluit. Is de vrije trap snel genomen. Hendriksen, bal naar de rechterkant. Naar Berens. Die kan hem met moeite binnenhouden. Kan hij langs uh, Willems komen? Nee. Maar via Willems gaat de bal over de zijlijn. en dan. Gaat Laat Berends gooien. Doet dat snel weer richting de voorwaartsen. Maar geen overtreding gezien. ...door uh, uh, Mertens, die de bal snel meegeeft aan Stroopman. Maar die wordt van de bal afgelopen door Overtoom. Gaat de bal helemaal terug naar F, uh, Esteban. Het wordt een uh, spannende tweede helft, dat is het eigenlijk al. Uh, want het staat maar 1-0 voor PSV. En uh, AZ wil toch wel graag naar voren voetballen en doet dat goed. Nu met Wijnaldum. Die wordt uh, even het uh, leven zuur gemaakt door Van Bommel. Maar wint dat Wijnaldum. Nog altijd aardige bewegingen, maar één beweging te veel. En wordt dan makkelijk van de bal afgelopen door Marcelo. Die meteen naar voren kijkt en de bal rost naar voren geeft. Maar die bal komt niet bij Matafs terecht. Matafs die ook helemaal niet in de wedstrijd zit bij PSV. En dus kan er overgenomen worden door AZ via Maher. Aan de linkerkant staat Wijnaldum helemaal vrij. Maar Maher trekt naar binnen. Maher schiet de bal uit een onmogelijke positie richting het doel. En dat is ook het enige voordeel dat hij richting het doel is. Maar hij gaat ver langs het doel van Waterman tot teleurstelling van de met het hoofd naar beneden kijkende gert Verbeek in de dugout. Die toch zacht dat Maher veel meer mogelijkheden had om wel iets goeds met die bal te doen. De doeltrap snel genomen. Door Waterman op Marcelo. Die heeft uh, zonder een tegenstander in de buurt een beetje ruzie met de bal. Speelt hem terug op Waterman. Die heeft ook weer wat ruzie met de bal. De rand van het strafschopgebied speelt hij de bal naar Strootman. Strootman bal breed naar uh, Marcelo. Maar die wordt opgejaagd door uh, Overtoom. Overtoom ziet dat de bal terug gaat naar Esteban. We gaan zo dadelijk naar het nieuws van 10 uur. En dan uh, zullen wij na 10 uur weten of PSV in de race blijft om de titel. Vooralsnog gaat het goed met de Eindhovenaren. Maar ja, wat is goed als je maar met slechts... 1-0 voor staat tegen AZ. van Joost Luit heeft het goed gedaan in de derde ronde van de Spaanse Open in Valencia. Na een rondje van 70, steeg hij van de 61ste naar de 30ste plaats. Robert Jan Derks had een slechte dag. Hij leverde een scorekaart in van 77 slagen en zakte naar de 58ste plaats. De Brit Mark Warren gaat aan de leiding. Tot zo naar het lijn Op 1. Dinsdag 30 april de troonsvissering.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 Met 17 presentatoren. is nou onze koningin. 23 verslaggevers op 18 locaties. Zie je het nou? Gasten in de studio. We zijn geen toeschouwers meer. De Trotswisseling. Wij staan nu zelf op het toneel van de geschiedenis. Alle koninklijke gebeurtenissen op de voet gevolgd. Hey. Ach. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.